7 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oud-generaal Schwartzkopf overleden. Nederlander pessimistisch over eigen portemonnee en vuurwerkverkoop van start.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 In Veldhoven moesten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex woedde gisteravond een brand, waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De 70 geëvacueerden mogen pas terug als de garage goed geventileerd is en het gebouw weer veilig. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Het gebouw in Veldhoven moest ook worden gestut. Over de oorzaak van de garagebrand is nog niets bekend. Het appartementencomplex is nog maar een paar jaar oud.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 Op de kerstmarkt in Gent hebben zeven mensen een tijd lang vastgezeten boven in het reuzenrad. Ze hebben zelf de hulpdiensten gebeld nadat de mensen die het rad bedienden het hadden stilgezet. Want ze dachten dat er niemand meer in zat. De Gentse politie en de brandweer rukten aan het begin van de avond uit na een telefoontje van de ratbezoekers. De brandweer hoefde niet naar boven omdat het reuzenrad weer in werking werd gesteld.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 Hele goedemorgen. het is vrijdag 28 december en de vuurwerkverkoop is nu officieel gestart. We over geld in de huishoudportemonnee. Het monopoliespel hier op Radio 1 nadert de ontknoping. En de vlag gaat uit in Born. Autofabrikant Mitsubishi namelijk gaat zijn Europese hoofdkantoor in Born vestigen. En is opmerkelijk, want het Japanse bedrijf stopte vorige maand met de autoproductie in, inderdaad, datzelfde Born. Henk van Rees is van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. En goedemorgen. Dat is toch wel een verrassende ontwikkeling. Ze stoppen de fabriek en het hoofdkantoor komt er wel. Ja, um, op zichzelf ben ik daar natuurlijk ook positief over. Want elke baan in Zuid-Limburg uh, hebben we ontzettend hard nodig. Omdat de werkloosheid in Zuid-Limburg nu toch wel een stuk hoger ligt. Ja, maar uh, is het niet een de beetje de gek dat ze aan de ene kant een fabriek sluiten ja. en aan de andere kant een hoofdkantoor daar uh, openen? Er zit wel in mijn ogen een bepaalde logica in, omdat uh, in Borren nog wel gevestigd is uh, het Europese distributiecentrum, dus het magazijn voor Europa. Uh, en er waren een beperkt aantal commerciële banen uh, op het terrein in uh, Borren uh, aanwezig. Dus ja. ik vind het wel een bepaalde uh, is logica. Een hele, is het een kleine logica, want het is toch logischer om je fabriek er toch ook bij te hebben? Dat is zo, maar nu men besloten heeft, zeg maar, om niet meer in Europa te produceren... is het aan de andere kant wel zo dat er natuurlijk nog steeds Mitsubishi-auto's -mits in Europa verkocht worden. En dan heeft men een commercieel hoofdkantoor nodig. En dan vind ik het wel logisch dat dat ook in Nederland en in Borren plaatsvindt. En dus in die zin nogmaals, elke baan daar ben ik positief over. Maar ja, het zijn wel mensen, ook lid van uw vakbond, die daarmee misschien wel elke dag dan langsrijden. En uh, die denken van ja, waarom hebben ze die fabriek van ons dan niet uh, helemaal opengehouden? Weliswaar nu overgenomen, maar toch? Het was ongelooflijk zuur. zuurder heeft u gelijk in dat in februari al besloten werd door Mitsubishi om geen auto's meer te laten maken. Gelukkig is het zo dat er ook wat mij betreft nu een bepaalde mildheid ten opzichte van Mitsubishi is gekomen... ...omdat we er wel met elkaar in geslaagd zijn om door te blijven gaan met auto's produceren. De VDL-groep heeft... Uh, Mitsubishi in feite overgenomen. En uh, het is zo dat in 2014 gestart gaat worden met de productie van uh, minis in opdracht uh, van uh, BMW. En dat betekent heel concreet dat op 1 januari 2015 alle 1500 mensen die dus nu werkten aan de productie van de Mitsubishi auto's toch weer uh, aan het werk uh, kunnen blijven. En dat maakt in feite. Het uh, maakt niet uit voor wie je het doet eigenlijk, he, zegt u. Wat zegt u? Het maakt eigenlijk niet uit voor wie het doet, zegt u eigenlijk een beetje, als, je, als die baan mag behouden blijft. Ja, en ik denk, nou sterker nog, ik denk uh, dat we met het nieuwe eigenaarschap van VDL en met als uh, klant uh, BME, uh, dat er wellicht uh, voor de mensen die aan die auto's werkten, er een sterker uh, perspectief is gekomen uh, dan onder het bewind van Mitsubishi. Want dat blijft in Europa toch een kleine speler op die automobielmarkt. Ja, u, u was net heel positief ook over um, de werkgelegenheid, maar... Is dat wel zo? Ik bedoel, er komt een nieuw hoofdkantoor. Er gaan zo'n honderd mensen werken, heb ik me laten uitleggen. Maar ja, die komen niet uh, opeens van de arbeidsmarkt. Die komen van na bijgelegen vestigingen. Nou, het is zo dat uh, dat voor een deel uh, dat het geval is... Uh, want er zijn nu inderdaad een beperkt aantal mensen in de commerciële sector al werkzaam. Ik heb inderdaad wel begrepen dat dat uitgebouwd uh, gaat worden. En dat betekent in feite dat er daardoor ook nieuwe werkgelegenheid ontstaan. En ook in, een, in de sector uh, van commerciële activiteiten... Nou, die zijn in uh, Zuid-Limburg ook uh, toch wat dun gezaaid. Dus nogmaals, ik ben blij, zeker ook in deze moeilijke economische tijden... dat we in Zuid-Limburg toch ook weer wat nieuwe banen erbij gaan krijgen. Ja, meneer Verreijs, dat wij nog eens zo'n win-win-gesprek zouden kunnen voeren op de, op de radio. Ik hoorde u altijd somber het hele jaar door. En uh, toch nog goed nieuws dus. Inderdaad, 1500 banen die al behouden bleven. Daar waren we het al met elkaar over eens. En uh, elke baan erbij is wat ons betreft uh, reden om te zeggen... van nou, dat kunnen we in Zuid-Limburg hartstikke goed gebruiken. De boodschap is helder. Ik dank u wel voor het gesprek. Henk van Rees, zoals dat, van de FNV. Graag gedaan. Dag. Uh, het is negen, het is bijna tien minuten over zeven. Dat betekent dat al tien minuten er vuurwerk verkocht kan worden... in heel Nederland en ook in Kampen bij Haris Vuurwerkhal. De winkel is uh, open dus. Matthijs van de Wiel, onze verslaggever, is daar. Matthijs, ga jij voor ook een pakket, een vader- en zoon pakket, zoiets? Uh, <laughs> hebben ze hier wel trouwens hoor, Maar uh, ik geloof dat ik uh, er even van af zie. Dit is niet echt helemaal mijn ding. Uh, misschien kunnen die mannen hier mij overtuigen. Want die zijn wel echt heel erg blij en opgelucht dat ze het dan eindelijk binnen hebben. Besteld, goed bestudeerd. Die catalogus Glossy met al die aanbiedingen. Uh, wat staat hier. Het Breakout Earthquake Doos. De Bombette 500. De Wonder World. En uh, allemaal normale prijs staat. Dan. en dan een paar euro goedkoper voor verkoop. Nou, dat zijn de mannen die hier staan. hoor. Die hebben dat allemaal thuis bestudeerd in de catalogus. Goed bestudeerd, een lijst gemaakt, gekocht. En dan lopen ze naar buiten met een grote tas, zoals deze meneer hier. Oh, hij probeert me te ontwijken. Ja, zit alles erin? Ja, alles zit erin, ja. En uh, de allereerste die waren hier al heel vroeg. En om zeven uur ging dan de deur open. Het moment, luister maar. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste vier die de pasje hebben. Dat is één, ja. dat is twee, ja. dat is twee, twee, twee, drie en de vierde. Ja. Kijk, en was één, en de en ja. En de rest mag ook binnenkomen. En ja, ja, ja, dan ja. was er een kleine jaarwisseling? Kijk even meneer. Dank u. u. Alsjeblieft. Ja, ja, fijne jaarwisseling alvast. Ja, dat was het alweer. Ja, nou ideaal toch. Binnen top. is binnen. Ja, klaar. Vuurwerkbril, niet nodig? Nee joh, dat uh... Ik zet er een grote uh, gel, uh, gelaatsmasker op. hè. oh ja? Yeah. Waarom is dat? Uh, veiligheid, hè? Ja, serieus? Nee, nee, nee, grapje. <laughs> nee, nee, ik hou goed de afstand. Ja. Afstand en dan. Uh, dat is het belangrijkste, hè? Wat een kwelling om uh, dit uh, drie dagen lang thuis te moeten laten liggen zonder het te mogen afschieten. Nee. Nee, nee helemaal geen last van. Nee, het komt maar juist uh, deze dag uh, goed uit om, uh, om het op te halen. Ja, dus. Uh, <laughs> en dan gelijk vroeg, dan. Uh, heb je tenminste wel aan je dag en dan uh, ja, heb ik het spul vast binnen. Buiten is binnen. Nou, ja. prettig jaar weer. Ja, hetzelfde hè. De eerste vier die kregen extra een, uh, een bonuspakket. Allemaal mannen trouwens. Veel met de zoon hier naartoe gekomen. En één dame, een moeder met haar zoon. Ja, goedemorgen. Hè? Die niet uh, in de rij voor de voorverkoop staat. Maar hier nog moet bedenken waar ze in vredesnaam moet uitkiezen. Als je al die pijlen en pakketten en dozen en ringen ziet uh, hangen hier aan de muur. Want daar hangen de voorbeelden. Dat laat u aan uw zoon over, hè? Ja, dat uh, mag hij uitkiezen. Ja. Voor hoeveel geld? Nou, zo om de bij de dertig euro. Nee? Ben je eruit? Nee. Moeilijk kiezen. Ja. Zo hard mogelijk knallen, of moet het er ook nog mooi uitzien? Nee, knal. Knal, knal, knal. Ja. ja. En, u, en u leest dat ook ieder jaar in de krant. En uh, nu ook weer, hè? De discussie, de gevaren, de, de, de gewonden. Met uh, beleid en veiligheid, mm -hmm. ja. Als je veilig uh, doet, dan moet het goed komen. Vindt u het geen uh, onzin, zoals heel veel mensen zeggen? Nou, niet echt onzin. Er zijn natuurlijk mensen die onverantwoord bezig zijn. Zou het niet beter zijn als de gemeente het afstak... zodat het wat veiliger bleef op straat? Nee, nee, dat denk ik niet. Dat moet je wel aan het publiek zelf. Maar ik denk dat je zelf oud en wijs genoeg bent. Ja. Oké, okay, nou. En hij ook. Ja, hij ook. Uh, de rij is steeds groter geworden. Afgelopen tien uh, minuten. Nu de vuurwerkhal open is. Grote hal met een rode in het midden waar mensen dan dat pakket kunnen ophalen. Ze kijken niet eens zo heel gelukkig, hè? Daar heb je nou een heel jaar lang op gewacht. Ja, het is een beetje stress hier, hè? Ja, klopt. Wat is de stress? Ja, mensen willen graag het vuurwerk, denk ik. Ja. En ik denk dat ze moeilijk kunnen wachten. Ja, en dan moet je daarna nog drie dagen wachten. Ja. Wil wachten, hè? Ja, ik wacht wel, ja. Goed, is vuurwerk al, in Kampen. We gaan meer betalen voor de verzekeringen, want de assurantiebelasting gaat omhoog. Vooral bedrijven gaan meer betalen, dat straks. Hey, hebben we een file bij de ANWB? Ik zie hier... Uh, hebben we iemand van de ANWB aan de lijn? Nee, we hebben niemand. Ik zie wel hier zo dat de ANWB net twittert. Ze hebben een spoedreparatie namelijk op de A12 Duitsland bij Zevenaar. Gevolg van een aanrijding met een vrachtwagen afgelopen nacht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Er wonen hier nu 26 bejaarden in het tehuis Bonavita En drie van hen zijn Duitsers. De hoofdzuster Juliana Hanzova. Hoe bent u op dit idee gekomen? Na Slovenië fungujent sproestrijdkovatelske agenturen... ...které ponukajú v Nemecku sociálne služby za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 Hm? Ja, en honger hebben ze? Ja. Nee? Geen honger? Ja. Dat is dan die soep. Ja, daar lig je dan een uur of zes rijden vanaf de Duitse grens, dus de familie komt ook maar zelden langs. je telefonisch, mailom. Zwikken we af klienta, fotograferen, mailom, een fotku, hoe het momentanemelijk ziet, in welk gezondheidsstaf het gaat, en dan gaan we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 Verzekeringen zijn vanaf 1 januari 2013, een paar dagen dus, een stuk duurder. Dat komt door de verhoging van de assurantiebelasting. De maatregel werd drie maanden geleden aangekondigd. Consumenten zijn gemiddeld 100 euro extra kwijt voor hun verzekeringen. Maar bij bedrijven, vooral in de transport, gaat het om veel meer geld. Nick Wouters, onze verslaggever, ging kijken in Nijmegen bij het transportbedrijf De Klok. En daar sprak hij met directeur Remco Vos. De Klok Logistics is een distributievoerder in Nederland... En wij vervoeren en staan spulletjes op voor diverse klanten in Nederland en België. We staan hier in een enorme hal. Hoeveel deuren zijn er hier waarmee vrachtwagens geladen kunnen worden? In totaliteit hebben we hier 85 dockboards. En ik zie dat de hal zo groot is dat sommige mensen zich met fiets verplaatsen. Ja, dat klopt. Het zijn flinke meters. En als mensen van kantoor even snel een loodsmedewerker of chauffeur willen spreken... dan pakken ze vaak fietsje. fietsje. Hier een vrachtwagen geladen. Wat gaat erin? Uh, hier gaan uh, volgens mij pallets met kleding op dit moment in. Die zijn we aan het samenstapelen en die zullen we zo meteen nageleveren bij een klant. Het zijn uh, heel wat uh, dozen. En waar gaat hij naartoe, weet u dat? Nee, ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Peter, waar ga je zo meteen naartoe? Schijndel gedeeltelijk en die gaat naar Budel. Schijndel en Budel. Dus... Ah, dat is dichtbij. Jawel, dat scheelt weer hè. Zoeken we de chauffeur even op. Daar gaat heel wat in, in die vrachtwagen, denk ik. Ja, dat klopt. Hier gaan uh, 33 volledige Pallets en Euro Pallets formaat. En hoeveel kilometers, uh, kilometers maakt u uh, per week? Gemiddeld zo'n beetje 400-500 kilometer op een dag. En ja, zo heeft u er uh, 200 uh, rondrijden. Wat, uh, wat voor verzekeringen heeft u allemaal? En wij moeten natuurlijk onze voertuigen verzekeren, onze trailers verzekeren, onze uh, lading moeten wij verzekeren, want we vervoeren natuurlijk spulletjes van andere mensen. Dus het moet ook verzekerd worden. We hebben een hoop mensen in dienst. We hebben een hoop panden, heeft u net gezien. Dus wij zijn een bedrijf met veel assets, om het zo maar te zeggen. En die moeten allemaal verzekerd worden. Brandverzekering, diefstalverzekering, inbraak. Ga maar door, ga maar door. Het ja. hele pakket, van A tot Z. En hoeveel betaalt u voor dat hele pakket? Wij betalen gemiddeld per jaar een ton of drie, vier aan premie. Nu gaat de belasting omhoog, per 1 januari. U heeft vast al zitten rekenen, wat gaat u dat kosten? Afhankelijk van het verloop van het komend jaar gaan we dat tussen de 30.000 35 en de 45.000 euro kosten. Dat is behoorlijk wat. Dat is behoorlijk wat. Zeker als je begrijpt dat ons bedrijf, of onze bedrijfstak eigenlijk permanent geraakt wordt. Door allerlei andere uh, maatregels en, uh, en, en, en problemen. En uh, dit komt er dan zomaar weer eventjes bij. Nou, het afgelopen jaar zijn de dieselprijzen ook door het dak heen gegaan. Dat heeft ons rendement eigenlijk volledig al opgeslokt. Dus ik denk dat onze branche dit jaar geen 1% gaat halen, maar min 1 tot min 2,5% gaat halen. Voor 2013? Ja, en 2012 ook. Want 2012 is voor een goed deel al opgegeten door de diesel. Nou, volgend jaar komt deze uh, taxe dan bovenop. Plus de ontwikkelingen die we dan nog uh, verwachten in de dieselprijs. Dus dat betekent dat er weer een jaar uh, voor Jan doel gewerkt kan worden. Kunt u niet de kosten doorrekenen aan de klanten, de factuur wat hoger maken voor diegenen? Klopt, als ze nou in uh, februari vorig jaar de maatregel hadden bevestigd en hadden we bekendgemaakt... dan hadden we onze klanten uh, ook in het zware jaar 2012, want het is niet voor ons een zware jaar geweest... ook voor de klanten, hadden we die klanten netjes kunnen inmasseren en mm -hmm. kunnen motiveren. Maar dat gebeurt niet. Onze klanten vragen midden van het jaar meestal om het budget voor het komend jaar... zodat ook die mensen zich kunnen beraden op kostenverhoging of wat. Toen was alles nog niet bekend of niet vastgelegd. Nee, wij poetsen twee maanden voor het einde van het jaar poetsen we deze regel er even tussendoor. En uh, uiteindelijk uh, ja, heeft onze klant geen ruimte meer op zo'n korte tijdspannen. Maar wij als branche ook niet meer. Maar van volgend jaar kunt u dan wel doorrekenen? Van 2014 wel, maar ja, dan zijn we wel weer een jaar verder. En dan staat er weer een andere tax te wachten, want dan gaat, gaat er weer wat met de diesel gebeuren. Dus... En zo gaan we verder. Zo gaan we verder. Toch een gelukkig 2019 gewend. Ja, dankjewel. We zullen een extra pijltje de lucht steken voor de assurantiebelasting. Kabinet. <lacht> ja, daar gaat hij. Hij moet nog even starten. Ja. Het kabinet wil jaarlijks 1,2 miljard euro ophalen... met het verhogen van de assurantiebelasting. De reportage was van Nick Wouters. En hij was dus in gesprek met directeur Remco Vos... Ze is gisteren overleden, althans dat werd gisteren bekend. Dus vandaag hoort u haar grootste hit van Fontana Baas: Rescue Me. Arita Frankling te horen en je dan van, het klopt toch niet helemaal? Nee, dat klopt ook. Het was van Bass. Bas, 74 jaar is geworden. En uh, dit nam ze dus op voor Rita Frankling ongeveer een jaar daarvoor. Het komt uit 1965. Het is zes minuten voor half acht. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Rick profiteert van zijn beleggingen. Bert bijna weer in de gevangenis komt en Jeroen terechtkomt in een bouwput. Oké, okay, het spel is als volgt. Bert staat op Algemeen Fonds en ik sta op het spui in Den Haag. En het is mijn beurt. En ik gooi negen. Station Oost wordt het. Helemaal mooi. Station Oost. Bet. Ja, dat ben ik. Eens kijk. Ah, ik gooi twee. Ach, was... nee, nee, nee, nee, nee, dat wil ik liever niet. Mag, mag ik nog een keer gooien? U betaalt 5.000 euro. 5.000 euro, bed. Oké, okay, 5.000 euro. Ik hou niks over. Jawel. Zo, twaalf... Kans, kans. Maar door. Verkoop van aandelen, winst op je beleggingen, 10.000 euro. Ah, wat aardig ja. van je. Ook in tijden van crisis kun je nog winnen met aandelen. Oké. Okay. <totstuk> Oké, okay, wacht eventjes. Dan hebben we nu... Uh, ik heb het gegooid. Ben, ben, ben ben Bert moet gooien. Ik moet gooien? Ja. Ja. ja. En jij moet er zes gooien. Ah, zes. Twee, drie, vier, vijf, zes. In de gevangenis Bert, alweer sinds tweede kerstdag... Ja, twee dagen later. Maar ik ga je corrigeren. Ik ben niet in de gevangenis. Ik ben volgens mij slechts op bezoek. Heren, wat goed dat u bij ons langskomt. Nou, we komen slechts op bezoek, hoor. Burgemeester Bergman uh, van Middelburg. Uh, nou, leuk dat u aan het telefoon bent. Uh, ja. Maar uh, op bezoek in Middelburg bij de gevangenis, uh, dat kan nu nog. Maar in de toekomst heb ik begrepen niet meer, hè? Ja, als de plannen doorgaan dan, uh, van het kabinet... dan staat de torentijd, de gevangenis, wat is de naam van de gevangenis hier op de nominatie om uh, wellicht gesloten te gaan worden. Ja, daar zijn we niet heel erg blij mee hier in Zeeland. Nee, waarom bent u niet blij? Ja, het hebben van een gevangenis uh, betekent wel iets bij ons in Zeeland. Maar ja, er gaan ook waarschijnlijk mensen verhuizen hier dan. Die gaan naar een andere plek, naar een andere gevangenis. Dus uh, ja, werkgelegenheid van ongeveer 180 man... vertrekt wel hier uit Middelburg en Zeeland. En dat, uh, dat vinden we heel erg. Maar 180 man, dan denk ik, ja, dat ja. kan Zeeland toch wel leiden. Nou, dat lijkt maar zo. Uh, natuurlijk uh, in de Randstad als 180 man van een bedrijf gaan verhuizen of misschien failliet gaan. Dan denk je, nou weet je, dat is allemaal nog wel op te vangen in die samenleving daar. Maar we zijn wel een heel groot uitgestrekt gebied als provincie Zeeland. We hebben ongeveer 360.000 inwoners. Net iets meer dan de stad Utrecht. Dus dat zegt even wat over uh, Zeeland op zich. En uh, natuurlijk, we hebben best wel werkgelegenheid hier. Maar het wordt wel steeds dunner. Maar ik heb eens even de cijfers erbij gepakt, ja. hè? want uh, die heb ik snel uh, uh, tot mij genomen. En dan zie ik dat Zeeland staat als de provincie met de laagste werkloosheid. Ja, en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar daar werken we ook keihard aan. Maar op het moment dat een bedrijf of een organisatie of een rijksdienst vertrekt uit Zeeland... het probleem wat voor ons dan ontstaat is natuurlijk even... nou, de groep mensen die dan waarschijnlijk meegaan naar een andere plek buiten de provincie... Uh, maar het vervelende wat daaruit komt... is uiteindelijk dat de mensen dan naar alle waarschijnlijkheid... ook gaan verhuizen uit Zeeland naar de plek om dicht bij hun werk te gaan wonen. Ja, dus, dus dan krijg je een soort uiteindelijk, als het maar door blijft gaan... een soort krimpregio. Nou, dat, daar willen we vooral niet van zijn. Wie profiteert er eigenlijk allemaal van de gevangenis? Nou ja, allerlei diensten. Uh, uh, ik zeg maar, de bakkers uh, leveren. Er wordt natuurlijk van alles geleverd. Hè? Bakkers, uh, beveiligingsdienst uh, werkt er ook aan mee. Ja, wie daar profiteert is natuurlijk onze eigen inwoners vanuit Zeeland en Middenburg die daar werken, geld verdienen en het ook hier in Zeeland uitgeven. Ja. En iedereen die natuurlijk slechts op bezoek komt. Ja, ja dat, is, dat is, want dat vergeten we ook nog even. Want je kan wel iets gaan sluiten en ergens anders gaan overbrengen. Maar ja, de mensen die daar gevangen zitten, die blijven daar een tijdje zitten. Maar hun bezoekers, dat kunnen hun vrouw of kinderen zijn... die moeten straks misschien wel ruim 110 kilometer gaan reizen... om bij hun partner of hun vader op bezoek te komen. En uh, het lijkt heel makkelijk, denk je, nou vanuit Middelburg... we ga je natuurlijk naar nou, Breda misschien? Maar hetzelfde als je vraagt of iemand uit Den Haag op bezoek, we gaan uh, in diezelfde afstand naar Den Bosch. En dat misschien wel een paar keer per week we doen. Dat is een beetje de afstand en reistijd waar je mee te maken krijgt. En wij denken, ja, dat vinden wij gewoon niet kunnen. Meneer Bergman, ik snap ja. het probleem. Ik dank u wel voor het uh, gesprek. Ja, wij gaan, verder, wij gaan hier verder met het, uh, met het spel. Ik ben slechts op bezoek. Wat denkt u dat ik moet gooien? Ja, uh, de kalverstraat is natuurlijk wel leuk. <lacht> maar dan moet je die straat wel bezitten, hè. Ja, maar dat red ik niet in één keer, hoor. Nee, oké. Okay. Maar nou, uh, als, je, als je in de gevangenis zou zitten, dan moet je dubbele ogen gooien. Volgens ja. mij mag je er zo uit. <lacht> ik ga proberen om dubbele ogen te oh, gooien. Oké, okay, Ik dank u wel. Leuk hoor, dank. Nou, dat gaan we zo naar doen, want uh, we hebben natuurlijk, natuurlijk ook nog wel wat uh, ander nieuws uh, op dit moment. Hoewel, het is al bijna half acht. Direct uh, komt Jan van de Putten met de hoofdpunten van het nieuws. En daarna hebben we onder andere dit onderwerp. Somber. Uh, ja, met deze dure tijd wel, ja. Ik zit in het onderwijs, ik zie de jeugd veranderen. En ik ben daar vrij somber over. Ja. ja. Probeer er helemaal niet te veel bij na te denken. Heel somber. Ik denk dat het volgend jaar heel slecht uh, gaat uitpakken voor heel veel mensen. Ja, zonder. Duurder worden van de zorgverzekering en minder voor terugkrijgen. Uh, belasting, uh, btw-verhoging. Allemaal uh, extra, extra, extra. Het gaat natuurlijk over de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat we nog nooit zo somber zijn geweest over onze toekomst in Nederland. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-generaal Schwarzkopf overleden en inderdaad Nederlanders somber over hun financiële toekomst. Half acht, Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amerikaanse oud-generaal Norman Schwarzkopf is overleden. Schwarzkopf is vooral bekend vanwege de Golfoorlog begin jaren negentig. Hij werd toen benoemd tot commandant van de geallieerde strijdkrachten. Het is een day dag om een soldier te zijn en het is een be dag om een you te zijn. Dank u wel. De troepen van Zwartskopf namen het in de golfoorlog op tegen het Iraakse leger van Saddam Hussein. Dat koeweit was binnengevallen. Zijn leiderschap maakte hem wereldberoemd, zegt correspondent Wouter Zwart. Uh, die oorlog gaf hem de bijnaam Stormen Normen, de aanstormende normen. Natuurlijk doelden ze daarmee op de snelheid waarmee in 1991 de Irakezen werden verslagen.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 Eén op de drie Nederlanders is bang dat de eigen financiële positie in 2013 verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociale Cultureel Planbureau. En sinds dat bureau in 2008 dat soort dingen meet, is het aantal nog nooit zo hoog geweest. En ook vinden veel mensen dat Nederland minder moet meedoen aan internationale missies en de bestrijding van armoede in de wereld. Zometeen veel meer over dat SCP-rapport.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 President Obama gaat vandaag met leiders van het Congres praten over de begroting voor volgend jaar. Obama heeft nog drie dagen om een akkoord te bereiken. Als er op 1 januari geen akkoord is, worden automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen van kracht. En de Democraten en de Republikeinen staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar. Een van de hete hangijzers: belastingverhoging voor de rijken.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 Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs... is een vliegtuig van Turkish Airlines van de baan geschoten. De Airbus A330 stond op het punt om te vertrekken naar Istanbul... toen er bij het taxi wat misging door een fout van de piloot. Het vliegtuig schoot van de baan en kwam in het gras vast te zitten. De 278 passagiers zijn geëvacueerd. 159 konden vannacht nog verder reizen en er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een sms-bom ingezet om daders van een steekpartij in Hoek van Holland te vinden. Op 18 november staken een man en een vrouw tijdens een rit een taxichauffeur neer. 2000 mensen die op die dag in Hoek van Holland met hun mobieltje hebben gebeld... kregen vandaag gisteren dus van de politie een sms. En die hoopt dat er iemand tussen zit die informatie over de daders kan geven. De OM heeft voor die sms-bom toestemming gegeven. De verkoop van consumentenvuurwerk is begonnen. De Belangenvereniging schat dat er dit jaar voor 75 miljoen euro aan vuurwerk wordt verkocht. 5 miljoen meer zou dat dan zijn dan in 2011. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar, maar er zit nu een zondag bij, dus de verkoop begint een dag eerder. En afsteken van vuurwerk mag alleen op Oudia's van 10 uur s ochtends tot 2 uur s nachts. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Aan WB, Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat tussen Westervoort en Zevenaar 2 kilometer. Vanwege bergingswerkzaamheden is tussen Duiven en Zevenaar de rechte reisrook dicht.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 Den OS, het Radio 1-journaal. Ontkennen helpt niet meer. We zijn met z'n allen somberder dan ooit. Vier keer per jaar meet het Sociaal en Cultureel Planbureau... hoe we denken over onze toekomst, over de politiek en over de economie. En wat blijkt, nog nooit zoveel mensen maakten zich zorgen... over hun financiële toekomst als op dit moment. Verslaggever Josephine Trehi ging winkelen in Den Haag... met de man die het allemaal bij elkaar heeft geveegd. De opsteller van het rapport, Paul Dekker van het SCP. Bent u zelf eigenlijk een beetje somber? nee. Kijk, stel je de vraag zoals we mensen stellen: van, Denkt u in de komende 12 maanden erop vooruit te gaan of achteruit? Dan denk ik ook wel achteruit. Maar zoals veel andere mensen ook, je hebt toch de neiging om te vergelijken met anderen. Dus ja, dan heb ik de neiging toch te denken: met mij gaat het eigenlijk wel goed. 35% van de Nederlanders is wel somber, hè? Ja, het was, vorige kwartaal was het 27% uit mijn hoofd gezegd. Uh, dus dat is toch wel een behoorlijke toename. Dus maar als je dan hier door het centrum loopt, ja, merk je er niet heel veel van, hè? Er wordt lekker geshopt ja na de kerst hè en niet allemaal om pakjes te wisselen zo te zien dus hou dan vast dan pak ik straks niet. familie is ook aan het winkelen ja. bent u somber mevrouw ja heel somber over de financiën ja ik zie het niet zitten voor volgend jaar mijn contract is afgelopen en uh, ik ben al sinds juli aan het solliciteren en ik uh, vind niks dus... ja somber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 Bent u somber? Nee, helemaal niet. Het gaat over de financiële toekomst en uh, deze meneer heeft er onderzoek naar gedaan. En ik maak me nooit zorgen. Nee, dat heeft geen zin? Nee. Als je hier kijkt hoeveel mensen er geld uitgeven en uh, ik ben laatst met mijn gezin ergens bezig uh, eten. Ja, crisis, kom op zeg. Uh, waar? <laughs> Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel de ene kant. Hè? En daarom is volgens mij dit soort onderzoek ook nuttig. We kijken allemaal in onze omgeving, dan zeggen we nou dat gaat toch goed hier of het gaat goed in de straat. Maar goed, tegelijkertijd, via de media, via onderzoek, heb je de berichten over de voedselbank. Je hebt berichten over jongeren die absoluut niet aan werk komen op een bepaald moment. En ja, het is ook niet slecht als dat ook naar voren komt. Ja, maar het is een kwestie van keuzes maken, denk ik. Het geld dat bijvoorbeeld laatst vrijkwam met, uh, met die veiling van die telefoons, als je dat uitgeeft aan, aan werkvoorziening. Dat neer... hebben jullie ook onderzocht, hè? De werkgelegenheid is duidelijk iets wat een paar jaar geleden viel dat wel mee. Maar dat is nu duidelijk een topper. Daar moet meer geld heen. Ja, absoluut. Zo eenvoudig is het, volgens mij. Paul, in, jullie in het onderzoek kwam ook naar voren... dat mensen ontevreden zijn over de omgangsvormen in Nederland. Ja, toenemend egoïsme, de onverschilligheid van mensen... de agressie in het verkeer. Ze vinden dat nog steeds ver weg het grootste probleem. En dat valt ons wel op, want je zou verwachten nu de economie. Eens dus kijken wat de mensen daar hiervan vinden verschrikkelijk onfatsoenlijk onbeschoft eh, agressief ja noem maar op kan ik een voorbeeld geven? Nou ja, um, dat ik bijvoorbeeld op straat loop en gewoon wordt bespuugd door een groep um, jongeren. Of ja, dat soort dingen. Dat, die gebeuren alleen maar in Nederland en maak ik verder nergens anders mee. Dat maakt mensen juist zo somber dat ze juist van dit probleem zeggen van uh, we weten ook niet hoe we het op moeten lossen. Hè. Ze kunnen zeggen, de economie gaat slecht, maar dan zeggen ze meteen bij, het zal ook wel weer beter worden. Maar voor die omgangsvorm hebben mensen zo'n gevoel van het gaat de verkeerde kant op en we weten eigenlijk niet wat we eraan kunnen doen. Oké, okay. iets positiefs nog om 2013 in te gaan? Je moet het leven zelf leuk maken, ja. Uh, mijn leven is niet somber, mijn leven is best leuk, maar dat doe ik zelf. Ja. Natuurlijk natuurlijk door, door mijn goed opgevoede dochter. Ja. <laughs> Reportages van was van Josephine Trehi. Dat gaat dus over ons gevoel, over de financiën, over ons pessimisme. Matthijs van der Wiel in Kampen, merk je daar er eigenlijk uh, wat van dat mensen pessimistisch zijn? Dat ze minder geld uitgeven aan, uh, aan vuurwerk? Nee, er wordt zelfs meer verkocht dan uh, vorig jaar weer. Dat is althans uh, de voorspelling. Daar uh, zullen we misschien aan het eind van de dag meer over weten. En het is duur, hoor. Zo'n doosje heavy load, 500 gram, 39,95. Dat knalt dan even een paar seconden en het is weg. Maakt ze niks uit hier. Die hele discussie trouwens over vuurwerk. Hoe het anders zou moeten, hoe het minder zou moeten. begrijpen ze hier helemaal niks van. Het is een verworven recht. Een prachtige traditie. Hou ze zo, zeggen de mannen hier die vanochtend hier de bestelling komen ophalen. Hebben ze allemaal van tevoren opgegeven wat ze wilden hebben. En dan lopen ze hier weg met een grote tas vol met vuurwerk. Hier voor deze meneer, twee tassen vol zelfs. Twee tassen vol. En we zijn er nog niet helemaal. Nee? Hij is nog wat dan. Wat mag het dit jaar kosten? Is dat belangrijk? Niet dus. Nee, waarom? Nee, als het maar mooi is? Ja, zeker. Geld speelt dan geen rol? Nee. Het is dus maar één keer per jaar vuurwerk. En uh, zijn het allemaal over crisis, maar er is nog wel geld bij de mensen. En voor vuurwerk zeker? Ah, absoluut. Ja. Eén keer per jaar, ja, dat moet toch kunnen. Het is toch gezellig met z'n allen. Ja, is het heel gezellig? Ja, vind ik wel, ja. ja er absoluut. zijn steeds meer mensen die, die het niet zo gezellig vinden en die het misschien willen terugdraaien. Uh, je moet niet vergeten, een uh, koe is vroeger zelf ook kalf geweest. Maar u bent een volwassen man. En ik ga ermee door. Ja. Ik zeg niet nu van, ik ga er niet over klagen. Dat is met roken. Mensen die altijd geroken hebben en die stoppen met roken, die vinden het vies en dat mag niks meer. Ja. Maar goed, zelfde. de gewonden, de overlast, de schade. Okay. Dat ben ik met je eens, dat is misschien niet helemaal goed, maar daar ben je ook zelf bij. Zou het misschien anders kunnen, moeten? Maar als je zelf er verstandig mee omgaat... Ja, en dat doet, doet dus niet iedereen, hè? Nee, maar dan heb je zelf een probleem dus, toch? je goed, de zou de overheid omgaat, daar dan niet iets aan moeten doen? Nee, dat is je eigen verantwoording. Ja. De overheid kan toch niet overal tegen zeggen van jongens, kom op, dit is niet goed, dat is niet goed. Er zijn altijd mensen... Er op... zijn wel de, de uitzondering in de wereld, hè? Okay. Nederland doet iets wat verder nergens is. Professioneel vuurwerk laten afsteken door mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben. Nederland loopt vaak voorop, hè? <laughs> ja. ja. Er is bij ons nog nooit wat gebeurd en ik denk als jij daar normaal mee omgaat, dan is er niks aan de hand. Goed. Veel plezier, hè? Ja, Hoeveel van dit soort tassen krijgt u nog hier? Nou, oh, niks. Deze en dat. Dat is zat. Dat ja. <laughs> is genoeg. Ja. Wat kost het nou? Ja, is dat zo belangrijk? <laughs> ik ben gewoon benieuwd. Ja, maakt dat niet uit. Ja. Dat weet ik wel. Meer dan 100 hè? Ja, meer dan 100, ja. 200? Ook meer. Drie? Ja? Ja. Nee. <laughs> Heel veel plezier. Hé, hey, dank je wel. 2012 viel economisch gezien nogal tegen. Maar wat zijn nou de verwachtingen voor het nieuwe jaar? Dus niet het gevoel, maar gewoon de verwachtingen. De stand van de economie met Wim Boonstra, hoofdeconoom bij de Rabobank. Het gevoel van de ANWB was vandaag geen files, maar toch Jolanda van der Velde meldt hier. Jawel, jawel, want er is vannacht een vrachtwagen in de terecht gekomen terechtgekomen... langs de A12 Arnhem richting Duitse grens. Dat geeft nu wat vertraging. Tussen Westervoort en Zevenaar drie kilometer... zijn er druk bezig met de berging van die vrachtwagen. Tussen Duiven en Zevenaar is de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van ja, veel mensen maken zich dus zorgen over hun financiële situatie. Maar toch was 2012, economisch gezien, minder onstuimig dan het jaar ervoor. We zijn verzeild geraakt in een soort windstilte en in de derde recessie in minder dan vier jaar. Hoe staan we er nou eigenlijk voor en hoe vergaat het ons 2013? Economieverslaggever André Meijdenma zette de glazen bol op tafel... en ging in gesprek met Wim Boonstra, hoofdeconoom bij de Rabobank. Meneer Boonstra, eind vorig jaar was nog de verwachting... dat de economie in de loop van 2012 weer zou gaan aantrekken... en dat we er weer bovenop zouden komen. Is niet gebeurd. Valt ons iets te verwijten? Hebben wij iets fout gedaan? Nou ja, kijk, de Nederlandse economische groei wordt natuurlijk gaan bepaald... wat wat in het buitenland gebeurt. Hè. Dus, dus ongeacht wat wij hier doen, uh, gaat het goed in het buitenland... dan pikken we daar een graantje van mee. Gaat het slecht in het buitenland, dan, dan doet dat pijn. De eurocrisis heeft een, uh, een neveneffect gehad voor de pensioenfondsen wat Menigheer niet had gezien, dat de kapitaalvlucht binnen Europa... waarbij beleggers dus geld uit de zwakkere landen naar de sterkere landen terughalen... dat dat voor ons land betekent dat de rente erg laag wordt. Dat dat weer effect heeft voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen... die daardoor zwaar onder druk zijn gekomen. Dus dat heeft de Nederlandse economie extra schade gedaan. Grote onzekerheid rond hypotheekrenteaftrek die we jarenlang hebben laten bestaan... en die nu mondjesmaat wel wordt aangepakt, maar toch nog steeds met vrij veel onzekerheden... Ja, we hebben het onszelf niet heel erg makkelijk gemaakt, nee. Ja, want dan hebben we dat bezuinigingspakket van 16 miljard opgeteld bij de al liggende pakketten. Bij elkaar zo'n treintje dat op de rails is gezet van 43 à 45 miljard euro. Is het nogal dan veel van het goede geweest? Nou, in ieder geval zal het economische groei de komende jaren geen goed doen. Dat, dat spreekt voor zich. En wat je merkt is dat het hele klimaat vrij pessimistisch is. En daar spelen de media ook wel een rol bij... Ik zag een paar weken geleden een groot verhaal in een van de betere nationale dagbladen over de huizenmarkt, waarbij uitgebreid stil werd gestaan hoe groot het aantal gedwongen verkopen in Nederland toch was en hoe snel dat steeg. Nergens in dat verhaal wordt even gezegd dat het om 0,06% van de huizenvoorraad gaat... en dat dat het laagste percentage ter wereld is. Dus op dit moment wordt slecht nieuws ook wel heel makkelijk opgepakt... en dat drukt dan het sentiment weer en dan zitten we elkaar een beetje de put in te praten. Ja, maar ik hoor dat verwijt wel vaker hoor. Dat mensen dan zeggen dat wij te vaak en te veel praten over de problemen en de tegenvallers... en te weinig over de kansen. Nou, ik denk, ik denk dat de journalistiek net een beetje financiële markten zijn. Als het opwaarts is en uh, het sentiment is positief... dan schiet men door en wordt slecht nieuws eigenlijk niet gehoord. En als het dan omslaat, dan is iedereen opeens pessimistisch. Uh, dat geldt voor beleggers, dat geldt vaak natuurlijk ook wel voor de pers. En na de volgende omslag zal het wellicht de andere kant weer op gaan. Wat dat betreft zijn het natuurlijk allemaal gewoon mensen. Maar bedoel, het gaat niet lekker? Dat kun je ook niet verhullen of wegstoppen? Nee, maar je kunt wel de teneur misschien een beetje bijstellen. Kijk, de groei is er even wat uit. Uh, daar, daar zijn, dat heeft te maken met het overheidsbeleid, uh, de, de, de koopkracht onder druk. Uh, Mensen lossen af op hypotheken, dat gaat ook ten laste van het geld wat ze over hebben voor andere uitgaven. De overheidsuitgaven zelf staan onder druk. Uh, nou, dat is allemaal uh, even niet goed voor de economische groei. Uh, het is wel een investering in financiële degelijkheid, hè? dus de, dat, dat is de keerzijde daarvan. Maar dat neemt niet weg dat wij dan nog steeds, oh, dit jaar, ook volgend jaar, ook het jaar daarna naar Luxemburg het rijkste land voor de eurozone zijn. We zijn rijker dan Duitsland, rijker dan Frankrijk, veel rijker dan Engeland. Zelfs Ierland is trouwens nog rijker dan Engeland, ondanks de recessie daar. Dus, dus het, het is een stagnatie op een heel hoog niveau. Nul groei betekent niet dat er volgend jaar niks verdiend wordt. Nul groei betekent dat we volgend jaar, net als dit jaar, 600 miljard verdienen. Dat, wat niet niks is. Dus door even de, de boodschap in perspectief te plaatsen van waar we staan... dat de werkloosheid in ons land wel eens oploopt... maar nog steeds de laagste van uh, Europa is. He, we hebben een probleem met pensioenfondsen. Maar wij hebben tenminste pensioenfondsen om er zorg over te maken. De meeste andere landen, ook Duitsland niet, ook Frankrijk niet... hebben helemaal geen pensioenfondsen. Die hebben op termijn veel grotere problemen dan wij. En door vanuit een positie van kracht naar de toekomst te kijken... Is staat toch net even anders in de wereld? En als je alleen maar als een soort geslagen hond door het leven gaat... dan oh, wat gaat het allemaal slecht. Want het gaat het gemiddeld genomen natuurlijk helemaal niet. We zijn ook rijk genoeg, als ik u zo hoor... om landen in problemen te helpen. Griekenland of Italië of Spanje... wanneer de nood aan de man zou zijn. Kijk, uh, steun naar Griekenland is, is inderdaad liefdadigheid. Laten we even zeggen waar het op staat, dat land. Dat heeft zichzelf enorm in de, in de nesten gewerkt. Uh, de Griekse bevolking heeft echt geleden. Hè. Uh, er wordt hier veel geschamperd over Griekenland. Maar ze zijn daar gewoon qua welvaart... gewoon 20, 30 jaar terug in de tijd gezet. Uh, dat is echt vreselijk wat daar is gebeurd. En de mensen die daar echt de zaken uit de hand hebben laten lopen... die hebben nu geld al breed in Zwitserland op de bankrekening staan. En die hebben geen last van. Hè. Dus de man in de straat, die leidt. En die leidt echt... Dat land kan er op eigen kracht ook niet uitkomen. Die schulden zijn op termijn niet houdbaar. Dus linksom of rechtsom moet je dat land tegemoetkomen. Want het is en voor de Grieken, maar ook voor ons toch beter als ze gewoon in die eurozone blijven. Een land als Spanje is een land dat altijd keurig de spelregels van Europa heeft nageleefd. Het stabiliteitspact, dat hebben ze altijd gedaan. Overschot op de begroting, lage staatsschuld. Nou, daar is een onroerend goedbubbel uit de hand gelopen. Die zijn ze nu aan het oplossen. Uh, en dat, doet ze, dat doen ze heel voortvarend. Het beeld dat hier vaak wordt geschetst dat er in Zuid-Europa niks gebeurt... dat is een uh, enorme misvatting. Uh, en steun aan Spanje uh, is geen weggegooid geld. Dat krijg je terug. Uh, Italië is een land dat, dat uh, uh, zo zijn eigenaardigheden heeft. En die zitten trouwens vooral in de politieke sfeer. Uh, maar uh, het is geen zwakke economie. Een land als Portugal, uh, een zwakkere economie... maar beleidsmatig hebben ze daar heel erg hard doorgepakt... Ierland, een land dat in de problemen is gekomen... daar hebben ze heel erg hard doorgepakt in een tempo waar wij hier een puntje aan kunnen zuigen. En we zijn vaak zo geneigd om te denken dat we nu een situatie hebben... en dat dat de toekomst dus ook wel zo zal zijn. Nou, dan roep ik graag in herinnering dat tien jaar geleden... Duitsland werd gezien als de zieke man van Europa, de zwakste economie van Europa. Uh, vandaag de dag is Duitsland de gevierde jongen in de klas... Het is geen enkele reden om aan te nemen dat Spanje... als je ziet het tempo waarin die hervormingen doorvoeren... over tien jaar niet een van de sterkste economieën van Europa zou kunnen zijn. En, en met dat in het achterhoofd eh, past ons wat bescheidenheid. Zouden we zouden wat harder moeten doorpakken. En zou je dus financiële steun aan zo'n land best kunnen geven... met dit achterhoofd want misschien hebben wij het ook nog eens een keer nodig. Naar... Waar maakt u zich nou de meeste zorgen over? Nou, eigenlijk maak ik mij om twee dingen het meest... Eén is toch echt het algemene pessimisme wat momenteel heerst... En wat wel te begrijpen is, het consumentenvertrouwen heeft klappen gehad... en die zijn ook echt wel te herleiden. Maar ik vind het dus wel, wel doorgeschoten. Dat hoort je ook in uw eigen omgeving? Dat, dat hoor ik in, in mijn eigen omgeving, maar je leest het ook in de krant. En, en ik begrijp het wel. Kijk, als je economie 2% groeit... Nee, ik zeg maar wat, dan is het veel makkelijker om, uh, om beleid te voeren. He, als je dan een beetje wil nivelleren, dan geef je de een wat meer meer... en de ander wat minder meer, maar iedereen krijgt er wat bij... en dan kun je een beetje bijsturen. In een economie waar de economische groei tijdelijk even uit is... als je dan iets wil beleidsmatig wil bijsturen... dan moet je echt geld van de ene groep naar de andere overhevelen. Het nou ja, is politiek natuurlijk veel moeilijker. He? Dus de, Het is wel duidelijk waarom het lastiger is. He? Maar dat wil nog steeds iets zeggen, dat je een arm land bent. He? We zijn gewoon hartstikke rijk, zijn we volgend jaar ook... Alleen, we moeten wat meer aandacht besteden aan, aan, uh, aan de verdeling. Het tweede, en, en dan ben ik natuurlijk als bank econoom verdacht... ...maar we moeten een keer ophouden met continu tegen de banken te schoppen. Over het algemeen uh, denk ik dat de meeste Nederlandse banken... Uh, ...tamelijk keurige instellingen zijn. Uh, en die niet liever willen dan hun klanten uh, die dat kunnen uh, een lening te geven. Uh, klanten die het kunnen dragen om een huis te kopen... ...om een bedrijf te financieren en weet ik wat... Tegelijkertijd zie je dat, dat banken niet populair zijn. En dat, dat is ook duidelijk waarom, he, na, na de financiële crisis. Nou ja, de, goed, de politiek heeft daarop gereageerd door wel heel erg veel op de banken te stapelen. Waardoor we toch in de situatie dreigen te komen dat banken gewoon hun werk niet meer kunnen doen. He, en eh, op dit moment is de vraag naar krediet nog vrij zwak. Maar op het moment dat die vraag echt zou aantrekken... Ja, dan zal blijken dat er toch wel banken zijn die grote moeite zullen hebben om daaraan te voldoen. He, en dit is verder geen, geen, geen zielig verhaal. Tenminste, zo wil ik het niet vertellen. Nee, maar voor kredietverlening heb je banken nodig. En als banken geen krediet kunnen verlenen, heeft iedereen daar last van. Niet zozeer de banken, maar de klanten van de banken hebben daar last van. Want hoe krijg je dat vertrouwen dan terug uh, in 2013? Nou, ik, ik denk dat we twee dingen zullen gaan zien. Nee, eigenlijk drie. Uh, ten eerste denk ik dat de eurocrisis in de loop van volgend jaar langzaam maar zeker steeds meer de achtergrond gaat verdwijnen. Je ziet dat de politiek allemaal stappen de goede kant op zet. En je kunt heel veel detaildiscussies voeren over het tempo... Van waarin dingen moeten gebeuren en de prioriteiten de volgorde. Maar meer begrotingsdiscipline, beter verankerd in de wet... dat zijn allemaal stappen in de goede richting. Daar zijn we dus nog niet uit de recessie. Maar wel zijn we dan van, van, die, van die grote onzekerheid over rond die euro af. Want als de euro zeg maar minder in de media komt, minder in de pers verschijnt... minder als het problemaat wordt ervaren... dan gaan burgers denken, de mensen denken van... Gut, het weer klaart op, ik kan weer wat gaan doen of zo. Ja, dat speelt heel... Kijk, een uit elkaar vallende euro of opsplitsende euro... Dat, dat, dat zijn echt economische rampscenario's. En de meeste mensen voelen dat intuïtief ook wel aan. En als je denkt dat sowieso boven de markt hangt... zelfs acht je er niet heel erg waarschijnlijk... dan heeft dat invloed op je gedrag. Het tweede, wat daar rechtstreeks mee samenhangt... is dat op dat moment beleggers uh, natuurlijk prompt... geld weer ook weer in obligaties in, in Spanje en Italië gaan stoppen. Want daar is de rente echt een stuk hoger. Op de Nederlandse staatslening is het echt een stuk lager. Dus die kapitaalvlucht die we hebben gezien gaat weer worden omgekeerd. He, dus de renteverschillen in Europa zullen weer stabiliseren. Dat betekent ook dat de rente in Nederland wat gaat stijgen. Wat buitengewoon goed nieuws voor onze pensioenfondsen. En daarmee komt ook de hele acute uh, acuutheid van... De discussie over dekkingsgraden van pensioenfondsen, al of niet korte op, uh, op pensioenuitkeringen, verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Ik denk dat dat een hele belangrijke voor het vertrouwensklimaat is. Ten derde de huizenmarkt. Er is zo'n 16% van de huizenprijzen af. En de markt is op dit moment nog vrij onzeker. Maar als je naar de onderliggende krachten kijkt, dan is er... Gewoon puur op grond van demografie, hè, gezinsverdunning, kinderen die nog het huis uitgaan... zitten tussen nu en twintig jaar, komen er nog honderdduizenden eh, gezinnen bij die een woning nodig hebben. Nou, koppel dat aan het feit dat de rente op dit moment nog zeer laag is. De hypotheekrente is echt laag in Nederland. Eh, koppel dat aan het feit dat de betaalbaarheid van de koopwoning op dit moment aanmerkelijk is verbeterd. Zeker als je dat vergelijkt met de vrije huursector. Dan zou ik niet verbaasd zijn als we er tussen nu en ja, pak een beetje twee jaar ook zien dat we op die huizenmarkt de bodem hebben bereikt en dat de trend er langzaam zeker weer de andere kant op gaat. Nou, die drie factoren zullen de komende tijd gaan bijdragen aan een vertrouwensherstel, denk ik. Dat zei Wim Boonstra. Hij zei het tegen André Meinema. Het NOS Radio en Journal Mediaoverzicht. Bas Schimmink. De golf ontslagen bij banken neemt dramatische vorm aan. Het afgelopen jaar hebben ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Reaal... aangekondigd 5000 banen in Nederland te schrappen. Dat blijkt uit berekening van het Financieel Dagblad. Het verlies aan werkgelegenheid komt bovenop de 17.000 Nederlandse banen... die de bankwereld al had geschrapt tussen de val van Lehman in 2008 en eind vorig jaar. Terwijl de Verenigde Staten zich opmaken voor de dood van de president... die de eerste golfoorlog begon... Poes senior sterft generaal Schwarzkopf, die de strijd leidde, twittert RTO-correspondent Erik Moutaan. Hoe zuiniger auto's op papier zijn, hoe groter de afwijking is tussen het door de fabrikant opgegeven en het werkelijke brandstofverbruik. Blijkt uit verbruikscijfers van de Volkskranten. Die hebben ze opgevraagd bij leasemaatschappij Arval. Benzineauto's met een fiscale bijtelling van 14 de categorie met de grootste milieukorting, verbruiken 21 meer brandstof dan de fabrikanten beweren. Diesels in diezelfde kortingscategorie verbruiken zelfs 34 De Vereniging van de Nederlandse Verkeersvliegers eist een diepgraafend onderzoek door de Nederlandse autoriteiten naar misstanden bij de luchtvaartmaatschappij Ryanair. De VNV doet de oproep naar aanleiding van een televisiereportage van KRO Reporter, die vanavond wordt uitgezonden. De Telegraaf schrijft erover. Het aantal mensen dat psychische hulp nodig heeft na een inbraak in een huis is fors gestegen. Ruim 52.000 mensen schakelden dit jaar Slachtoffer Hulp Nederland in. En dat is 40% meer dan vorig jaar, als dus het Algemeen Dagblad. De impact van een inbraak is enorm. Bewoners voelen zich onveiliger in huis. Ze hebben last van slapeloosheid, plotselinge huilbuien, concentratieproblemen en geheugenverlies. Voor Zwartkop, waar we het net over hadden, gaan we zo dadelijk... naar de klok van 8 uur ook nog eventjes verder praten. En we praten over de begrotingsproblemen in Amerika. Ze zijn namelijk nog niet opgelost. De wereld in 2013. Dinsdag 1 januari. De Radio 1 Miljaardse sessie. Het buitenland, media, sport. Het Koninklijk Huis, politiek en cultuur. Wat brengt ons 2013? Live muziek van Anne Soldaat, Alex Ruka en Chris Berry...